Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat de grootste beursgang ooit... de staat hoopt 15 miljard euro op te halen met de bank... die in 2008 werd genationaliseerd. Duitse luchtvaartmaatschappijen passen hun cockpitbeleid aan. Ze willen dat er voortaan altijd twee personen aanwezig zijn in de cockpit... zegt luchtvaartorganisatie BDL. Vanmiddag werd bekend dat de co van het verongelukte Germanwings-toestel... alleen in de cockpit zat tijdens de crash... Hij had de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. In Amerika geldt al langer de regel dat een ander bemanningslid de plaats moet innemen van degene die de cockpit verlaat. Behalve Duitse maatschappijen hebben nu ook de luchtvaartmaatschappijen Norwegian, EasyJet en alle Canadese maatschappijen die regel ingevoerd. KLM liet vanmiddag weten het beleid niet aan te passen. KLM-piloten mogen nog wel alleen in de cockpit zijn.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 Luisteraars. Dan is er altijd op donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Tussen eb en vloed. Weer of geen weer. Bij ZFM Zandvoort wordt u in de watten gelegd met heerlijke, rustige muziek. Mooie ballads om er even helemaal bij te komen van de dag.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 without you I can't smile Zonder jou kan ik niet glimlachen. Welkom luisteraars bij weer twee uur tussen App en Vloed. Ik heb er weer zin in. Ik heb weer een mooi repertoire voor u uitgezocht. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze? We gaan even dagdromen met de Wallace Collection. We zomaar even weg bij Tussen App en Vloed. U luistert naar Zierfem Zandvoort. We hebben het vanavond in de wereld eruit door kunnen horen. Charles Navour, hij komt weer naar Nederland. Hij gaat zijn zoveelste afscheidsconcert geven. Hij schijnt er al veel gegeven te hebben. En Sommige mensen voelen zich een beetje in de maling genomen, want die denken elke keer: het is inderdaad zijn laatste concert. De man is al ver in de negentig. Maar hij, uh, ja, hij volhardt in optredens. En overal waar hij optreedt, ja, nog steeds volle zalen. Ik heb het natuurlijk over Charles Aznavour. We gaan uh, genieten van een van zijn mooiste nummers, La Bohème. Je ja. vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là.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 Charles Nawurf. We hebben vanavond van zowel Ivonie als Matthijs Nieuwkerk kunnen horen. Dat de, ja, de, de kwaliteit van de concerten de laatste jaren nogal verschilt. Soms is hij heel goed bij stemmen en dan is het uh, uitmuntend om het nou zo maar eens te zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook keren bij dat, uh, dat er duidelijk te merken is dat de man al in de negentig is. We moeten het allemaal afwachten. Hij komt 15 november, luisteraars, dit jaar. 15 november komt hij naar Amsterdam. Ik dacht het Sigurdome, als ik me niet vergis. Oh nee, de Heineken Music Hall zie ik. Uh, de Heineken Music Hall. Op zondag 22 november 2015. Prijzen, ja, schrikt u niet. Als u daar naartoe wilt. Vanaf 179 euro per persoon. Dus dat is uh, ja zeg maar 180 euro per persoon. Als je Charles Aznavour uh, nog een keer wil zien. Want men verwacht toch wel. Ja, dat doet dat maar eigenlijk al jaren. Maar toch, ja, de man is wel in de 90. Men verwacht toch wel dat dit uh, gaat behoren tot een van zijn laatste concerten. Nou... Uh, in ieder geval kunnen we, zeg ik het waar, altijd nog op de radio draaien. Want uh, dat is allemaal verevigd op de harde schijf, zoals dat heet. En, uh, maar goed ook, want het zijn hele mooie liedjes, mooie nummers. We dachten bijvoorbeeld van She. En uh, nou ja, wie kent Dance in the Old Fashioned Way niet, gaan ze nou niet draaien? Want uh, we hebben net Charles naar voren gedraaid. En uh, ik hou van een beetje afwisseling. U toch ook? Uh, My Love, My Life, Abba. Onderschat de muziek van allemaal niet. Prachtig. Tussen eb en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort gepresenteerd door Shakel Duif Ga ik u voorbereiden op een uh, mooi, maar lang nummer. We beginnen met een onweersbui. En uh, we gaan ons dan uh, uh, zeg maar verdiepen in, het, uh, in de omstandigheden waarin David Gates uh, markeert, of verkeerd moet ik zeggen, als hij zingt over de Cloud Suite. to drift so far below. secrets no one else could know for us Van het solo album van David Gates, de zanger, de liedzanger van de groep Brad, was dit de uh, Cloud Suite. Een lang nummer, maar wel uh, zeer uh, de moeite waard om naar te luisteren. We gaan ons even bemoeien met uh, het wapengekletter, maar dan op een vreedzame manier. Brothers in Arms. Dan heb ik het natuurlijk over de Dire Straits. Het virtuose gitaarspel van Mark Knopfler, die overigens weer een nieuw album uit heeft. Meer daarover later in dit programma. The Brothers in Arms.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 But we're living different maar weer terugdenken aan uh, jaren geleden... toen ik uh, met Ruud janssen bent in het Stadscafé in Haarlem muziek maakte. Het is, inmiddels is het een uh, zaak geworden van uh, Douwe Egbert... waar ze allemaal koffie en uh, koffiezetapparaten verkopen enzovoort. kunt u de punten inleveren die u gespaard heeft... Uh, de Douwe Egbert-punten... en dan, uh, dan kunt u daar zo'n uh, ja, 80 euro bij leggen... dan heeft u zo'n uh, zo, ja, zo zo uh, cappuccino-apparaat of zoiets. <laughs> in ieder geval, maar daar speelde ik vroeger met Ruud janssen bent, Onder andere uh, dit prachtige nummer Brothers in Arms... Dus voor mij allemaal herinneringen. En ook voor mijn vrouw trouwens, mijn woman. En ook voor Joko Ono natuurlijk. Dat is de, de, de vrouw weer van John Lennon. keuze vanavond. En ik hoop luisteraars dat het ook een beetje uw keuze uh, mag zijn. Uh, dat u er in ieder geval uh, van geniet. Uh, uh, ja, dit, uh, dit nummer uh, uh, van John Lennon dat doet ons natuurlijk weer denken aan de Beatles-tijd. Ik ga het nummer van de Beatles uh, draaien. Een nummer wat je uh, niet zo vaak voorbij hoort komen. No, it is not. Terwijl het eigenlijk heet Yes, it is. Dat is het gekke. If you And what's more is true, yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. it's true yes it is i could be happy with you by my side if i It is, it's true Yes, it is, it's true De Beatles, daar kunnen u voorkomen verzekeren Het is waar, yes it is um, Wat ook waar is Dat uh, als ik het over I'm not in love heb Dat u dan onmiddellijk denkt aan Ten CC natuurlijk Maar uh, als Diana Kroll dat nou zingt Dan is het ook wel heel apart I'm not in love So don't forget it It's just a silly phase I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you've got me I'm not in love. No, no, it's because I like to see you within again. That doesn't mean. Call you get me wrong don't think you've got it made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 De krant. Ik blad er doorheen en als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zon.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 in het hart van. Het is you sure uh, you'll be in my heart and right Just take my hand hold it tight now I will protect you from all around you I will be here don't you cry For so small is so strong now. My arms will hold you keep you safe So TV Ja, terecht opgemerkt door Willem Boer... was dit natuurlijk een nummer van Genesis Phil Collins. Uh, You'll be in my heart. Prachtige uitvoering door User. Uh, ik ga afsluiten het eerste uur, luisteraars. Want ik kijk op mijn klokje het is alweer zover. Het is alweer bijna 11 uur. Maar ik ben nog een vol uur bij u, dus blijf naar me luisteren. Dit is een prachtig nummer... Who are you? En uh, dat is een, een nummer gezongen door Justin Hayward. Hij is natuurlijk de zanger van de Moody Blues. En hij het met who are you now? En dan heb ik nog zo'n 20 seconden overluisteraars voordat het uh, nieuws voorbij komt. Ik uh, schuif er nog een uh, nummer in van de Family Affair, uh, Sly in the Family Zone, een klein stukje. Uh, 10 seconden en dan komt het nieuws voorbij. Tot straks tot na uh, het nieuws. Nobody wants to be left out.